item uh, nu, uh, op dit ogenblik. We gaan even wat, uh, wat reclamesongs doen. Okay. En u mag uh, zelf uh, raden welke Doei. reclame Doei. dit nu weer eens een keer uh, zal zijn. Ja, dan gaat weer, hij uh, weer lekker traag, hè? Eeuw, oh, oh, techniek, het is wat. Ja. Maar we komen er wel uit. Alles gaat goed. Destroyes Galaxy Tour met The Golden Age. En uh, de vervente reclamekijkers die hebben alvast herkend uh, van welke reclame het is. Maar we gaan even door. Misschien dat uh, dit nummertje u ook gaat, uh, gaat helpen. Het is een nummer van uh, Glarry Brown en The Banging Ra. En het heet Love Letter. Hoe I love letter? bij het reclamebureau van die brouwer want we hebben het over een brouwer een vent zitten die een fijne en goede neus heeft om, om goede popmuziek op te sporen want uh, dit nummer en het nummer daarvoor was al goed en wat je nu gaat horen is van Gig Wigmore, een Nieuw-Zeelandse zangeres, vreselijk energiek op het podium, ik heb hem gezien dat, uh, dat hou je niet voor mogelijk want die uh, staat te springen en te rennen en toch nog goed blijft zingen uh, het nummer heet Men Like That. En uh, dan weet je absoluut wel welke brouwer we het hebben. Welke, over welke brouwer we het hebben. Want het is een commercial die geënt is op James Bond. That. En een, een nummer van 2,5 minuut. Dus het uh, echte oude jukebox formaat. Die nummers mochten ook nooit langer duren dan een minuut of twee, 2,5. Want dan moest het volgende kwartje erin. Gig Wingmore heet ze. En uh, de CD heet Gravel and Wine. En dit moet gewoon hit worden. Ik, ja, het is uh, gewoon actie, hè? Het is actie. En actie, die actie. hele CD staat vol met prachtige dingen. Trouwens, dat moet ik zeggen, de, de vorige de Asteroid Galaxy Tour. Dat is een Deense groep. Uh, ook uh, petje af. Fantastisch. Verder nu, nadat we deze Heineken, want daar is het van commercial muziek, hebben gedraaid. Gaan we met... Iets heel anders verder. En dat is... Share of that ontzettend vette en gele gitaarsound van Boston. Een, uh, een geluid wat alleen maar Amerikaanse bands kunnen maken. Daar blijf ik bij. Don't look back. Don't look back. Uh. Yeah. Fantastische band. En helaas ook, ter ziele, horen we niks meer van. In de prullenbak, klaar. Overuit. Overuit. Sluiten. En sluiten maar. Uh, iemand die nog wel uh, actief is, alhoewel niet meer zo op de voorgrond, is Alison Moyet. Ja. Kent u er nog? Vroeger... Ze begonnen, moet ik eigenlijk zeggen, bij Yazoo. Die groep die uh, twee hits heeft gehad. Don't Go, Baby Don't Go is uh, een van die hits. Ze heeft uh, veel up-tempo werk gemaakt. Maar vanavond draaien we een nummer wat uh, rustig is. Wat emotioneel is. Ze begon ah. eigenlijk uh, rond 1985 uh, 85 hè, met ja. uh, bekend te worden als uh, soloartiest. Uh, ja, ongeveer denk ik. Ja. Ja, voor die tijd was het Yazoo met die... Uh, die zanger, hoe heet die ook weer? Met dat blonde en donkere haar, met strepen en weet ik veel wat allemaal. Maar goed, doet er niet meer toe. Zij uh, Was toch een schaakbord? Of niet? Weet ik niet. Oh, dacht ik. Oh, dat zou ja. kunnen. Weet ik veel. Ze deden wel meer in die tijd. Ja. Uh, een rustig nummer van Alessandra Moyen. En uh, ze zong dat in, uh, live in de Paul Gary show. Ter gelegenheid van haar Best Of album. En het nummer heet... En het nummer heet... Nou... Ik kan het niet lezen. Iets met mijn brillen dishouse. en Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. En daarvoor Jimi Hendrix met Little Wing. En Little Wing is het nummer wat eigenlijk het meest gecoverd is van alle popnummers die er ooit zijn verschenen. Ik eh, ben een beetje slaperig. Ja. U zo langzamerhand ook. We gaan het laatste nummer draaien. Nou, Volge... ik denk dat niemand meer slaapt. Nou, zo dadelijk helemaal niet meer. Nee, dat gaat, dat gaat niet meer gebeuren. Volgende week ben ik terug met klassieke muziek op dezelfde tijd en dezelfde dag. En over twee weken zijn wij er weer. En wij gaan eruit met Edgar Winter. Daar hadden we het vanavond al een keer eerder over. Met Frankenstein.